De samenwerkende hulporganisaties openen een gezamenlijk Gironummer om geld in te zamelen in verband met hongersnood in Afrika. In delen van Kenia, Ethiopië en Somalië is meerdere seizoenen geen regen gevallen. Daardoor dreigt de zwaarste hongersnood in 60 jaar. De hulporganisaties spreken van een ramp als 15 procent van de inwoners van een gebied onder voet is. In de drie landen is dat nu al 23 procent.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 Dames en heren, goedenavond. Als u zich deze zomer ergens niet hoeft te vervelen... dan is het in Amsterdam-Noord... waar het Over het IJ-festival uit de startblokken is gedaverd... met bijzondere voorstellingen als 4.48 Psychosis... geregisseerd door onze gast... die al geruime tijd bekend staat als het grote talent... van het Nederlandse toneel, maar... Van die titel wordt hij zelf inmiddels. Wat moe. Hier is Thibau Delpeut. Uw presentator is Frank van der Linden. Thibau, hou je van die vrouw? Ja, ja, natuurlijk. Ja, ik denk dat je wel moet. Waarom hou je van haar? Um, Normaal is je personage bedoelt nu, hè? <laughs> Um, ja, je, je, je kunt deze... Uh, ja, je, staat, je staat voor een uitdaging, ook als actrice, hoor. Maar ik denk eerlijk gezegd, zeker als regisseur... in het geval van... als je de keuze maakt dit als monoloog te spelen... dat je, um, dat, je dat personage moet omarmen. Uh, sowieso vind ik het heel vervelend om... Uh, vanuit iets anders dan empathie voor mijn personages... hoe objecten ook kunnen zijn, mm -hmm. um, uh, te handelen. Ik, ik, uh, ik denk... Ik denk dat niemand daarop zit te wachten. Nou, ik schreef gisteren, toen ik uh, zat te kijken... op een gegeven moment het woord waanvoorstelling op een stuk papier. Ja. Zij leidt aan waanvoorstellingen. En op een bepaalde manier is dat toneelstuk ook een waanvoorstelling. Ja. Jij schijnt hele stukken van die tekst uit je hoofd te kennen. Uh, ja, ik bedoel, Wendel en ik hebben tijdens de repetities... Um, uh, eigenlijk halve dagen besteed aan tekstrepeteren. En aangezien ik ook tijdens de repetities muziek aan het maken was... Moest ik ook zo vijf, zes zinnen vooruit kunnen denken? Ik um, uh, bedoel, muziek is vooruitdenken, wat dat betreft. Dus als ik dat niet wist, dan liep ik continu nee, achter de feiten. Je achter. hebt het over Wendel Jasper, degene ja. die, die solo speelt. Doe eens een stukje tekst dat jou dierbaar is? Ik denk dat een van de belangrijkste stukjes voor mij is. <kwijls> dat is ergens midden in de voorstelling. Het zegt: ze, na 4 uur 48 zal ik niet meer spreken. Lichaam en ziel kunnen nooit van elkaar, met elkaar getrouwd zijn. Ik moet worden wie ik al ben... en ik zal het eeuwig uitbrullen tegen deze ongerijmdheid... die me tot de hel veroordeeld heeft. Hoe kan ik terugkeren naar vorm... nu mijn formele gedachte verdwenen is? Niet een leven dat ik zou kunnen verdragen. Ja, dat, dat, dat is voor mij... dat is een van de belangrijkste scharnierpunten in die tekst. Waarom raakt dat je? Ehm... Um, Kijk, in het geval van de ik-figuur in onze voorstelling is het voor haar, um, voor haar... er ontstaat een pathologie op basis van een probleem wat we eigenlijk allemaal ervaren. Namelijk dat er in ons lichaam een ziel zou huizen. En we weten nog altijd niet zo goed hoe we dat moeten duiden. We ervaren hem als zodanig. Het is een beetje cultureel gebonden. Maar dat is nu niet echt relevant om daarop in te gaan. Maar het gaat over het feit dat we op momenten van geluk misschien heel erg bijvoorbeeld ervaren... dat die connectie tussen lichaam en ziel um, er heel sterk is. Klopt. Het onderscheid, weg, ja, onderscheid ja. weg is. En ik geloof dat mensen daarom ook geluksmomenten nastreven. Maar op het moment dat je ongelukkig bent, om wat voor reden dan ook... Um, en in een depressie terechtkomt... kom je eigenlijk... Um, uh, Sarah Kane kiest ervoor... De auteur, auteur van het stuk. Uh, ja, kiest ervoor om... Um, om dat fenomeen op die manier eigenlijk aan te vallen. Dus ze zegt: Depressie is geen ziekte. Het is een, een verergering van een existentieel probleem voor ja, ons allemaal. Die, die, die schifting, die splijting hè, tuss tussen ja. lichaam en geest. En dat balanceren op de rand van, van de zelfmoord. Daar gaat dat stuk in, ja. in hoge mate over. Je leest over jou in hele plechstatige taal vaak. Hè. Hij heeft een fascinatie voor de drift. Hij is een existentialist. Hij uh, laat zich meesleuren door de duistere kant van de mens. Ja. Mee meesleuren toch niet, geloof ik. Nou ja, in ieder geval in de geestelijke zin van het ja, woord... Ja. geobsedeerd of in ieder geval gebiologeerd zijn door. Wat vind je van dat soort taal over jouw werk? Ja, het stemt altijd een beetje nederig, denk ik. Ik denk hoe, hoe, hoe groter de woorden zijn die over je uh, over gebruikt worden. Hoe... Ik bedoel, het is, heel, het is heel fijn hoor, als mensen uh, complimenteus zijn. Het is echt heel prettig. Maar het staat zo ver van je dagdagelijkse repetitierealiteit af. Maar als je het nou zelf zou moeten duiden. Je hebt klinische psychologie gestudeerd. Hè? Mm -hmm. uh, woorden als obsessie, fascinatie, duistere mensen. Uh, uh, Etiketeren is het zelf, is vanuit jezelf. Nou ja, het grote is eigenlijk dat ik, dat ik, dat ik uh, in, in de afgelopen jaren. Uh, uh, uh, uh, verder, en verder en verder en verder van de psychologie verwijderd ben geraakt. Uh, ik geloof dat uh, psychologie geen mechanisme kan zijn in het theater. Ik denk dat iets een psychologisch effect kan sorteren bij een publiek. Maar als je gaat bedienen van psychologie... dan ben je vaak, uh, kom je vaak heel snel ver van huis. Waarom? Um, het gaat niet zozeer over wat er, uh, wat er op de vloer gebeurt. Ik denk dat wat er op de vloer gebeurt een, een provocatie moet zijn... Om, uh, om uh, iets teweeg te brengen bij een publiek. Het gaat niet zozeer over wat wij voelen. En sterker nog, ik denk dat als je een personage speelt, en dat is bijvoorbeeld waar Wendel en ik het heel erg met elkaar eens zijn. Uh, moet je denk ik niet proberen een personage te spelen, of de boog, of de weg van het personage. Ik denk dat je heel goed moet samen zoeken naar hoe je van staat naar staat naar staat naar staat gaat. Als, uh, volgens... als, als emotionele staat, uh, psychische Precies, staat. Ja, om, om vervolgens dat bij elkaar opgeteld, is dat een, is dat een ontwikkeling? Ja, ja, dat is een ander ding. Hè? Dat ja. is ook iets heel anders dan veronderstellen. Dat je op basis van psychologie, alsof het exacte wetenschap is. Ja. een mens zou kunnen definiëren tot vier cijfers achter de komma. Zeker, ja. ja die, die pogingen zijn er wel. Ik bedoel, en ik heb ontzettend genoten van die, van die studie. Het was ook eigenlijk gewoon vijf jaar academische tijd. Um, waarin ik ook heel veel theater heb gemaakt. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat ik uh, uh, al die kennis wilde inzetten voor iets anders. En, en dat mijn fascinatie voor mensen en ontwrichte mensen. Uh, meer vanuit de voyeur in mij kwamen... dan vanuit de, vanuit de, de hulpverlening. Ik spreek met een Nou ah, Ja, toch wel. Ik denk, maar ik denk eerlijk gezegd... dat elke theatermaker een voyeur in zich heeft. Ja. Uh, zoals elke toegevoegd. Nou, uh, interviewers zijn ook voyeurs. Ja, dus uh, ja. ik ga zeker uh, aan je vragen... Uh, of het helpt als je zelf een depressie hebt gehad. Uh, ja. uh, en ook als dat niet mag. En jij hebt weer alle vrijheid om daar niet op te antwoorden. Ja. Daar heeft het een gesprek voor. www.radiokunsthof.nl voor uw reacties. En... Uh, ja, Thibaut, als ik een tegeltekst zou mogen lichten uit, uh, uit, uit dit stuk... Hè, je, je hebt, komt zo natuurlijk met je eigen wijsheid... dan zou het zijn, niet belemmert je werk meer dan zelfmoord. Ja, ja. <laughs> Want... Het is natuurlijk een, een van de beste grappen in, uh, uh, van de vele overigens... maar een van de beste grappen in, in, de, in de tekst en ook denk ik wel in de voorstelling. Dan houdt het namelijk helemaal op. Ja. Even de locatie, waar staan jullie nu met het stuk? Ja, we spelen nu uh, in Amsterdam-Noord in de voormalige Stork-fabriek. Um, uh, en dat is, dat is eigenlijk een kolossale, monumentale fabriekshal uh, die uh, in ombruik geraakt is. Um, waar de voorstelling ook echt heel mooi staat. Omdat we ook echt gezocht hebben. We spelen op vier verschillende locaties. We gingen, uh, we gingen in première op Oerol Festival mm -hmm. en nu zijn we hier. Um, we zochten ook echt grote interieur industriële interieurlocaties en het is die een in ombruik zijn geraakt. Zoals uh, haar, haar lichaam en leven eigenlijk ook in ombruik. Ja. En het ja, is een lerp uh, van een hal. Hè? Ja. Ik bedoel, het is die schuine tribune. En daarvoor ligt dat vloertje waarop verpulverd wit rubber ligt. Ja. Uh, en daarachter misschien wel 100 meter hal. Veel, ik heb het maar niet gemeten. En een, een meter of 40 hoog. Ja, ik denk, ik, dat, ik, ik, ik, ik, ik, ik denk dat het dan uiteindelijk allemaal lager is dan je denkt... maar het, ja. het, het, het voelt heel erg hoog, ja, zeker. Ja. Is Waar, waarom team. is zo'n plek nou, nou zo passend, vind je? Um... Nou, wat, wat, wat, ik, wat ik wilde, is, het, is het, uh, het zo groot mogelijk extreme contrast opzoeken. wat mogelijk was om een monoloog maar in te plaatsen. Ik bedoel, een klassieke monoloog. bedoel, er zijn geen wetten voor. Maar een klassieke monoloog is meestal in een kleine zaal. Uh, twee, drie lichtstanden. Um, en, en, en acteur of actrice vertelt het verhaal van A tot Z naar, aan het publiek. En wat ik zocht, was een, een, een, een plek die, zoals ik net zei, een, ooit een functie heeft gehad... maar die nu niet meer heeft, maar waarvan het nog wel voelbaar is... waarvan de sporen van een leven eigenlijk voelbaar zijn... en waarin zij totaal geïsoleerd, bijna desolaat, ja. wordt geplaatst. Even, even in een nutshell schetsen, 448 Psychosis... Uh, speelt zich af in een psychiatrisch ziekenhuis... En de, en de vrouwelijke hoofdpersoon die pleegt in de vroege ochtend uh, zelfmoord. Uh, en zij ze heeft het op een gegeven moment over de breuk van haar ziel. Ja. Heel, heel een hele mooie zin snijden. En wij volgen als toeschouwers de stappen die zij neemt naar die zelfmoord. En, en daarin spelen allemaal elementen uit haar verleden mee. Bijvoorbeeld depressie, liefdespijn enzovoort enzovoort. Ja, wat je vooral ook heel erg ziet zijn heel veel pogingen van haar... Uh, um, om, om om te gaan met... Kijk, ze wil niet zozeer dood. Ze wil alleen compromisloos leven en dat lukt er niet. Um, en wat we zien zijn heel veel pogingen om de ongerijmdheid die ze ervaart... tussen haar uh, visie op het leven en zoals uh, ze anderen dat ervaren... of de ongerijmdheid tussen haar lichaam en haar, en haar geest. Probeert ze op te lossen. Ze probeert letterlijk um, uh, met steeds verregaandere gevolgen... Uh, uh, uh, uh, zichzelf terug in... in in het bestaan te krijgen. Ja, even die compromisloosheid. Er, er is een zeker moment waarop zij naar ons, de toeschouwers, toestapt... Ja. Hè, en ons met priemende vinger aanspreekt en zegt... ja, jullie kunnen dat misschien, compromissen ja. sluiten. Ja. Ik voelde me gelijk echt een ontzettende saaie vijftiger, moet ja. ik bekennen. Ja. Ik kan het niet. Ja. Ja, ja, het grappige is, zij wijst eigenlijk alleen maar... dus het feit dat jij dat als een aanklacht hebt ervaren, ja. zegt, <laughs> zegt wel wat. Maar ik bedoel, zo is dat moment ook bedoeld. Ik denk dat we echt juist heel erg hebben geprobeerd op dat moment tussen confrontatie en ook empathie vanuit haar naar het publiek toe uh, te gaan zitten. Maar wat ze eigenlijk daar zegt is, ze, ze geeft een, een, een opzomming uh, van alle taken die je als mens eigenlijk moet kunnen volbrengen om zogezegd een geslaagd, gelukkig, ja. uh, ontspannen, vruchtbaar leven wat te leiden. Wat vinden wij normaal. Wat dat vm, wordt daar en dan is ook, zeker, ja. wat is het normale leven? Degene die het daar ook heel erg moeilijk mee had... was de schrijver van het stuk, Sarah Kane... die van 1971 tot 1999 leefde, heel kort dus. Ja. Nog geen 30. een, een Britse. Zelfmoord gepleegd, een heel klein maar belangrijk... en imposant toneeloeuvre nagelaten. Ja. Ik herinner me Blasted, dat heb jij ook gedaan, dat ja, stuk. Ja, klopt. En, en daarmee werd het hele Britse theater-establishment in feite op zijn kop gezet. Want uh, daarin ging op een gegeven moment, uh, midden in geweld, burgeroorlog, noem maar op, ook, ook letterlijk een handgranaat af. Ja, er gaat de, de, de, de kamer. Uh, het speelt zich af in een hotelkamer. Waar een tabloidjournalist en een jong meisje. Uh, Waarvan je zou kunnen zeggen dat ze enigszins zwak begaafd is. Um, uh, een weekendje weggaan, hoe, hoe gezellig. Um, en, uh, midden, en, en wat je ziet is eigenlijk een totaal verstoorde machtsbalans tussen die twee mensen, waar, waar die Tabloidjournalist enorm uh, misbruik van maakt. Ja. Um, en midden in dat stuk wordt, wordt de hotelkamer inderdaad opgeblazen door een mortierfanaar. Dus die wordt van buitenaf uh, opgeblazen. En daarna komt um, waar, waar het stuk eigenlijk begint als een soort, ik heb altijd gezegd een, een soort ypson-on speed. Um, ja, even de, uh, de, de, de Scandinavier die in, in louter uh, nadigheid deed, om het even plat uit te ja, drukken. Ja, maar, maar, maar dan eigenlijk nog, uh, maar, maar dan lijkt het een soort gedrogeerde variant daarvan. Komen we daarna echt, uh, echt in, in de wereld van Beckett. Zijn we wel Beckett? Uh, de, vervreemding. Uh, het absurdisme en totale vervreemding. Uh, ook, uh, zeg maar, de postapocalyptische landschappen die, die Beckett uh, uh, koos om zijn, zijn figuren maar, in te plaatsen. Die tof, zien we daar ook. Tof avondje uit was dat inderdaad niet. Waar, waar, waarom? Vond zij dat, dat de beste kunt uh, subversief uh, was? Zowel in vorm als ja, in je, inhoud? Is, weet je wat dat is? Er dat, dat is, dat, dat, dat wordt zo vaak over Sarah Kane gezegd... dat zij um, uh, uh, zou willen provoceren. Ik denk dat ze heel goed wist wanneer ze choqueerde. Mm -hmm. Maar um, zij um, heeft één specifieke karaktereigenschap gehad. Denk ik. ik heb haar nooit gekend, maar als je dat oeuvre nagaat en erover leest... dat is absoluut denken... Dus voor haar, zij wordt net zo compromisloos als ja, de ja, hoofdpersoonheid ja, voor Fort Jack Zeker. En, en um, ik denk dat voor haar die verstoorde machtsbalans tussen een tabloidjournalist en een en een en een jong meisje uit de buurt van Leeds. Um, uh, op een microniveau. Um, eigenlijk hetzelfde is als verkrachting op grote schaal in een burger. Nou ah, ja, de illustratie wordt daar deze week natuurlijk eigenlijk van geleverd. Hè? News of the World. Ja, ja. Uh, afluisteren, uh, kinderen, uh, laten we zeggen ouders van uh, ja, geslachtofferden of ten slachtoffer gevallen soldaten. Uh, ja. uh, en haar vader. Twi twintig jaar of elf jaar nadat, als dus ik moet zeggen, krijgt Kane natuurlijk hypergelijk. Ja, en dat is het ook. Maar ja, dat, bedoel, dat, dat gebeurt altijd met. Uh, uh, kijk, pff, bij Blaas het. Uh, daar is ook heel veel mythe omheen. het is denk ik uh, uh, in eerste instantie gespeeld in, in de Royal Court, in de kleinste zaal van de Royal Court. Uh, ik, ik denk dat, je, dat er nog geen duizend mensen zijn die die voorstelling hebben gezien. En de rest was allemaal grote verbazing van, van, van mm -hmm. de Michael Billingtons, weet je wel, die, die, die knakker van The Guardian. Die met zijn met morele verongelijkheid dat stuk gaat aanvallen en haar afschildert als een zieke geest. Terwijl ze is geen zieke geest. Je, je, je moet, vind ik, de kunstenaar nooit zijn kunstwerk verwijten. Uh. Kunnen we dat overigens wel zo absoluut stellen? Zij pleegde op een gegeven moment zelfmoord... toch ook niet in de meest heldere omstandigheden. Niet zo lang daarna. Nee, kijk, uh, uh, uh, wat er, er in wezen met haar gebeurd is... Bedoel, dat, dat weet niemand echt heel goed. Maar ik denk wel dat de laatste periode van haar leven... en ook uh, in, in, aan het begin van de slechtste periode van haar leven... Heeft, is ze begonnen voor die uit psychosis te schrijven... Hm. eigenlijk gewoon als nieuw stuk over de, de, de splitsing tussen lichaam en ziel. Hmm. Um, maar gaandeweg raakte zij in een uh, steeds verdergaande depressie. En ze had een variant van depressie met psychotische episodes. Ja. En je ziet ook dat dat stuk daardoor geïnfecteerd is geraakt. Maar het feit dat zij vanuit die mentale staat... want depressie is de minst creatieve staat waar je in kunt zijn... Uh, en daar ook nog psychose is bijgenomen, het feit dat ze niet alleen maar een tekst heeft kunnen schrijven vanuit die mentale staat. Ik bedoel, Ik Dat is wel opzienbarend, maar het feit dat het een, ook nog een heel erg goed ja. uh, kunstwerk geworden is... is eigenlijk het is fenomenaal. Was, was dus jij, zij, was... zij was niet alleen maar ten prooi aan haar ziekte. Nee, nee en, en iemand over. is niet alleen zijn ziekte. Nee. Ook dat nog even. Nee. Uh, toen jij zelf depressief was, kon jij ook niks in creatieve zin van het woord? Ja, toen ik zelf depressief was... Bedoel, ik ben ook wel eens een keer in, in mijn twintiger jaren een paar maanden... Neerslachtig geweest, weet je maar. Ik bedoel, ja, ik heb wel eens een depressie gehad en ik vond het heel erg moeilijk. Kijk, op het moment dat je. Sarah Kane zegt er iets heel erg goeds over. Laten we via dat werk. zal ik het proberen toe te ja. lichten. Kijk, zij zegt op een gegeven moment tegen haar psychiater. in, in, een, in, een, in een van die komische scènes zegt zij: uh, depressie is woede. En ik denk dat dat waar is. En ik denk dat het ook een heel belangrijke drijvende kracht voor ons geweest is. En ook om um, um, um de ansanering op te baseren. En wat was de, de woede in jouw geval? Waar ging die woede over? Um, ik, denk dat het gaat ik denk dat mijn woede voornamelijk ging over het feit... dat ik te veel compromissen sloot ten opzichte van, van wat ik eigenlijk vond... In, in, dus ik was in je op dat vak, moment. In de liefde, in. in, in... Ja, op, op heel veel fronten. Maar ik was op dat moment studeerde ik bijvoorbeeld psychologie. Terwijl ik uh, naar de toneelschool had kunnen, kunnen gaan. Ik was aangenomen. Dus ja, dat heb ik toen niet gedaan. Ik heb in de tussentijd heel veel theater gemaakt. Maar ik was ondertussen ook nog braaf aan het proberen mijn studie af te ronden. Dus, dus, dus dat werd ik, ik werd steeds verder verscheurd. Ja, ik bedoel, ja. als je heel lang een kunstzinnige dadendrang in jezelf blijft ontkennen... dan word je daar op een gegeven moment wel goed, uh, goed ziek van. Ja. Laten we eens luisteren naar, naar het begin van 448 uh, Psychosis. Zoals dat nog te zien is hè, de komende ja. week op dat Eifestival festival ja. aan de noordkant van Amsterdam. Een sterker geworden bewustzijn huist in een verduisterde eetzaal... dichtbij het plafond van een geest... wiens vloer zich verplaatst als tienduizend kakkerlakken... wanneer een lichtbundel binnenvalt. Als alle gedachten bijeenkomen in een ogenblik van eensgezindheid. Het lichaam niet langer afdrijvend... terwijl de kakkerlakken een waarheid omvatten die niemand ooit zal uiten. Ik maakte een nacht mee waarin mij alles werd onthuld. Hoe kan ik ooit weer spreken? De gebroken hermafrodit die hem, haar, hem, haar, zelf alleen waande... ontdekt dat de kamer in werkelijkheid krioelt en smeekt om nooit uit een nachtmerrie te ontwaken. En ze waren er allemaal. Niemand uitgezonderd. En ze kenden mijn naam. Terwijl ik als een kever wegkrabbelde langs de achterkant van hun stoelen... Herinner het licht en geloof het licht. Eén ogenblik van helderheid voor eeuwige nacht. Laat me niet vergeten. dialogen, opzommingen, poëtische passages... geheimzinnige getallenreeksen, medische vragenlijsten. Regisseur uh, Thibaut Delpeu. Dat zit er allemaal in, uh, in dat stuk 448 Psychosis van uh, Sarah Kane. Mij hij duizelde het af en toe. Ja. ja, dat mag ook. Dat is niet erg. Kijk, je zei net... Uh, um voor dit fragment. Het speelt zich af in een psychiatrisch ziekenhuis. Er zijn bepaalde passages waarvan je zou kunnen zeggen... dat ze zich duidelijk in de spreekkamer van een psychiater afspelen. En ze refereert eraan. Maar we zijn er niet, wat mij betreft. We zijn... In haar hoofd. In haar. Ja. In haar hoofd, in haar uh, bestaan. En ik heb heel veel... Kijk, Als je kijkt bijvoorbeeld naar de bladspiegel van, van de tekst... als die uiteindelijk in druk is gegaan... Um, dat, dat lijkt wel een gedicht van Apollinaire. Maar eigenlijk, als je kijkt naar de structuur daarvan... Even voor de drie mensen die naar kunst of luisteren... en die dat net niet weten, <laughs> want de rest is waanzinnig ingevoerd. Wie was dat, Apollinaire? Apollinaire was een, een, een, een Franse dichter... die uh, uh, zijn gedichten ook in een specifieke vorm schreef. Dus uh, uh, sommige gedichten in een driehoek, andere okay. in een vorm van een Grafisch. Van, ja. Grafisch ja. ook, de ja. Dus vorm, tekst vorm is ja. inhoud. En dat zie je bij deze tekst ook. De woorden dansen echt over de pagina's. Ze heeft er geen, geen plaatjes mee gemaakt. Maar ik bedoel, het is niet alleen maar lange stilte of weet ik veel wat. Ik bedoel, soms staat het helemaal rechts. Dan staat er twaalf witregels. Je mag zelf bedenken wat dat is. Uh, mm. Dat is één ding. Het andere is... Um, qua structuur lijkt het heel erg op de wasteland van Eliot. Um, een, een, eigenlijk een heel open... Verha half verhalend, maar heel hermetisch ook een gedicht... Waar, en in de, in de wasteland komen ook uh, stukjes dialoog, hoe ontakeld ze ook zijn, uh, voor. En ik denk dat voor ons zijn er uiteindelijk een aantal pijlers geweest... die die, die associatie met de wasteland, die toch iets probeert te vertellen... Um, uh, muziek als, als... Ja, laten we die maar eens even aflopen, ja. die drie. Want ja. de, de, de, dat, dat gaat voor een deel parallel aan het schrijfproces, heb ik, heb ik begrepen. Laten we even starten uh, bij ja. die tekst. Hè. Jij ja. gaat op een gegeven moment zitten met die tekst. Dat doe je alleen? Dat doe je samen met actrice Wendel Jaspers? Hoe werkt dat? Ja, allebei. Hè. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik bereid me in eerste instantie uit en daarna voor... Uh, um, lezen, lezen, lezen. Lezen, lezen, lezen, lezen. En ook heel veel overdenken. Ik maak dan tijdens uh, zo'n... Uh, maar op een gegeven moment beslis je dat je het gaat doen. Dus het staat dan eerst al jaren op je lijst. Maar je moet ook nog het moment vinden om het te doen. Nou, dat hangt ook heel erg af van met wie je het dan gaat doen. En mm -hmm. op een gegeven moment dacht ik, de tijd is nu rijp om dit te gaan doen. En, en waarom moet dat met haar? Waarom kon het zelfs niet zonder haar? Omdat zij, omdat zij de, de, de specifieke tegenkracht is ten opzichte van... Uh, um, van het standaardidee wat er meestal over die tekst is, namelijk dat het, dat het een soort lethargische afscheidsmonoloog zou zijn. Terwijl ik zei net al, depressie is woede. Het is een eigenlijk een heel vitaal uh, ja, en een uh, gevecht die spat, voor het leven. Spat van ja. haar af. Hè, nou, dus van, dat had ik nodig. Ja. Ik, ik wilde niet een. Uh, uh, uh, uh, uh, hoe goed die actrice misschien ook zou zijn, maar ik moet niet een of andere graftak hebben dan. Dus ik, dus ik een heb, uh, ja, graftak is hij niet? Nee. nee, zeker geen graftak. Dus het is iemand waar inderdaad het leven van afspat, maar die ook nog eens een keer. Uh, uh, technisch gezien zocht ik iemand die razendsnel kan schakelen... zonder dat je zit te kijken naar de grote schakelshow. Maar mag zij dan ook zeggen, ja, beste schakelaar... misschien wel de beste schakelaar van het Nederlandse toneel die je bent... Um, dit stuk eruit? Want dat schakelt nou weer net te snel voor mij. Of, te of zij dat mag zeggen? Ja. Um, nee, we hebben nooit om die reden dingen eruit gehaald. Er zijn wel, er zijn wel wat regels uitgegaan. En ik heb, een, ik heb wel een soort edit van de tekst gemaakt... Uh, in de zin van dat ik uh, sommige passages heb samengevoegd. Andere passages, bijvoorbeeld de lange medicijnenreeks... heb ik opgebroken en eigenlijk gebruikt om, om, uh, om tussen andere passages te plaatsen. Bek jullie dan wel eens? Ja, uiteraard. Hoe gaat dat? Uh, in eerste instantie heel lang uh, een soort passief-agressief gedrag. waarin we elkaar proberen te ontzien. Maar, dat, maar ja, uiteindelijk weet je. Ja, maar kijk, je moet het moet niet vergeten: uh, een monoloog. Er zijn echt weken. er zijn twee of drie weken geweest. waarin we gewoon echt met z'n tweeën in een, in een studio. Ja. van de toneelstudio's uh, uh, in Haarlem zaten. Um, en dan moet zij toch wel het gevoel hebben. Uh, ja, maar andersom dit werkt omhoog. voor mij ook. Ja, maar andersom is het ook zo. Je, je staat. Uh, uh, ongewapend tegenover elkaar. Er, je kunt, er is nooit een bliksemafleiding in de buurt. Dus het lijkt wel alsof je zenuwen uiteindelijk... rechtstreeks op elkaar aangesloten zijn. Ja, zien, knetter ziet de alles. knetter. Knetter ja. de knetter, inderdaad. Maar gelukkig, bedoel, we hebben vaker samengewerkt. We kennen elkaar ook goed. Dus is een hele, hele grote mate van vertrouwen. Ik denk dat we ook heel goed weten waarom we samenwerken. We mogen elkaar ook, dat helpt ook nog. Ik bedoel, het is geen eerste vereiste, maar is in dit geval best prettig. Uh, Oké, okay, zo, zo werk je samen aan die tekst. En ja. dan is er dat andere element, heel belangrijk, we hoorden dat net al. Dat, ja. dat mag je geen geluidsdecor meer noemen, dat is veel meer. Uh -huh. Dat is muziek als misschien wel tegenspeler ja, van Welle wel Jaspers? Ja, dat is wel de bedoeling, zeker. Ik, uh, maar ik heb ook van meet af gezegd, tegen mezelf, maar ook tegen, tegen Wendel... die er in eerste instantie een beetje om moest lachen... Uh, dat, ik, dat ik niet zozeer een, een monoloog wilde maken... Uh, uh, uh, uh, maar meer een voorstelling waar toevallig maar één actrice in speelt. Waarom, waarom glimlach je nu zelf ook? Ja, omdat zij zegt, ja, de kamer wel willen. Noem het maar zoals je wil, ik sta daar alleen. <hij> um, <laughs> ja. uh, en dat is natuurlijk ook wel waar vanuit, vanuit haar. Maar ik denk dus uiteindelijk ook wel... Ik bedoel, ze heeft het, ze heeft het uh, van meet af wel begrepen... maar ook echt ervaren wat het verschil is. En dat gaat over controle. Um, het is... Uh, je, moet, je moet nog ietsje meer... Je, uh, uh, uit de kast trekken om dit te spelen, omdat je ook die verstandhouding met de muziek aan moet gaan. Ja. Op momenten helpt hij je, maar op andere momenten werkt hij je flink tegen en dan moet je boven kunnen werken. En, uh, soms eroverheen schreeuwen, soms ja. meegaan uh, ja. in die stroom. Uh, voor uh, goed begrip, jij hebt die muziek voor het overgrote deel, dacht ik zelf, geschreven. Ja, voor het overgrote deel, ja. Er zit, er zit, uh, er zit één passage in van uh, het eerste, ik moet even goed zeggen, uh, uh, het eerste pianoconcert van uh, Ligetti. Mm -hmm. Um, maar dat hoorde je, net, je hoorde ja. net een fragmentje daarvan. Daar zitten nog allerlei geluiden doorheen en weet ik veel wat. En de rest allemaal zelf. Maar ja. dat, die, die componist die inspireerde me ook enorm. Ik dacht, dan moet je dat gewoon gebruiken. Ja, en uh, Ligetti is een van de werelds grootste ja. avant-gardisten geweest. Ja. Uh, als, je, als je daarnaast zelf gaat componeren... Dan is dat nogal wat. Hè? Het is alsof je zegt... nou, ik maak een soundtrack met uh, een nummertje Rolling Stones... en daarnaast schrijf ik zelf ook een lekkere, lekkere song. Ja, maar dat wil niet zeggen dat je daarmee de strijd gaat aanbinden... met de Rolling Stones. Ik bedoel, daar gaat het niet om. Ik denk dat, uh, je, uh, uh, ik denk dat alles je vrij staat uh, om... Ik, ik denk, dat vind, nou, dat vind ik nou wel. Ik gun mezelf echt de volledige vrijheid... om te doen ja. laten wat ik wil wat dat betreft. En ik geloof dat als je een nummer van de Rolling Stones... wat niet in de voorstelling zit, maar als ik dat zou inzetten... dat het voor mij altijd... Nou, er gaan weken overheen voordat ik beslis... een nummer van iemand anders te gebruiken. Zeker als er tekst in zit. Ja. Uh, Laten we even wat Rolling Down the Road doen op deze maandagavond. Er zijn files. Nee hoor, het is enkel fout. Er is maar één file. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen de afrit Valkenswaard en Leende 2 kilometer. Er was een ongeluk voor nodig. Bij Leende is de reis ook tijdelijk dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. Ja, vanavond in Kunsthof ons dagelijks programma op Radio 1... over de wonderenwereld van kunst, cultuur en media. Regisseur Thibaut Delpeu. En hij regisseert Wendel Jaspers in de solovoorstelling voor 48 Psychosis. We hebben het gehad over tekst hebben het gehad over muziek eh, in die voorstelling... maar er is nog een ander element, beeld. Mm. Schets dat zelf eens. Uh, um, het beeld is een... Uh, uh, uh, een eerst en vooral een kolossale fabriekshaal... waar uh, midden in die ruimte... een, een, een, een grote, groot vierkant geplaatst is... met daarop uh, rubberkorrels. En het is voor ons... Um, een soort tabula rasa, zo begint het ook. Een aangeharkte, bijna een soort zendtuinachtig decor... waarin twee stoelen staan, op elkaar gestapeld. En zo begint de voorstelling ook. Ze staat op een stoel in een pose alsof ze net boven de stoel hangt aan een ja. touw. Um, en later Met die wordt, armen zo bungelend. Ja, en, later, en wordt de, later wordt dat hele vlak bekrast, opengebroken... Uh, uh, uh, uh, daar wordt op gelopen en, uh, en doorheen gedaan. En verder staat er heel belangrijk... een, een, een hele mooie Revox uh, uh, tape recorder. Ja, zo'n oudje. Zo oudje met grote banden. Uh, ja, bracht volledig uit Friesland opgehaald, volledig gereviseerd. Waarop uh, uh, op twee momenten uh, dialoogpassages te horen zijn. We hebben ervoor gekozen om uh, de stem van één man... Jacob uh, van, van Jacob Derwig, uh, van buiten te halen. Haar grote liefde, want eerst en vooral... Ook al beschrijft het stuk depressie en psychose, gaat het over de liefde. Is het, ik denk dat dat uiteindelijk een voorstelling is en een stuk is over onbeantwoorde liefde. Daar, daar, daar speelde iets wonderlijks uh, bij mij mee. Die Derwig die heeft natuurlijk in die, in die serie ja. therapie ge, gezeten. Weet je dat ik dat gewoon vergeten was? Dat kan je me niet vertellen. Ja, hij heeft het, toen ik hem belde, kijk, Jacob en ik hebben ook gewerkt. En ik dacht, nou, wie wil ik daarvoor hebben? Ja, Jacob is gewoon iemand die, met wie je heel snel die ook bereid is met je mee te gaan... maar die ook zich ook gewoon zich heel goed voorbereidt... met wie je heel snel heel goed werk kunt doen. Ja, en, en, en, en ook heel veel en, inspreekt. En die stem van hè, die geliefde Precies. die hij ten beste ja. geeft... Ja. En maar, die, ik die herkende dus... ik in eerste instantie als, ja. de st als stem van haar therapeut. Want dat is de rol die hij speelt in, in therapie van de ja, ja, maar dat is dus ook nog het frappante eraan. Ik was het eigenlijk gewoon... Hij, hij zei het dus tegen mij tijdens dat telefoongesprek... dacht ik, oh ja, dat is natuurlijk ook zo. Dacht. Nou, dat is eigenlijk wel leuk, want dan hebben we ook nog een cameo... want en wat? Het, een, een soort cameo, dus dat is dus eigenlijk op het moment dat een grote ster... eigenlijk een, een, een klein bijrolletje speelt ja. ergens in. En uh, als zichzelf vaak dan ook nog. En uh, het kon wel zo'n knipoog gebruiken ook. En uh, het is ook nog zo. Zij is, uh, de x figuur is ook verliefd op haar psychiater. Mm -hmm. nou, toch uh, werkte dat wel even raar. Alsof ik in één en midden in Nederland 2 zat om uh, negen uur s'avonds, zal ik maar zeggen. Ja, dat haalde jou eruit. Ja, ja. Ja, ja, toch wel. Ja. Omdat het zo'n uh, zo, zo, zo wonderlijke disconnectie uh, opleverde. Van, wacht even, in welk stuk zit ik nou eigenlijk uh, precies? Ja. Nou ja, goed, dat zijn de kleine dingen waar je, waar je misschien eventjes aan stoort of zo. Maar, uh, een ander element in dat uh, sfeertje was die, die stroboscoop. Hè? Dus als beeld van kortsluiting, flash, ja. die, die stroboscoop. Uh, een soort van ja, knettering in dat hoofd van, van de actrice, van, van het personage zou ik moeten zeggen. Daarvan dacht ik, dat heb ik vaker gezien. Ja, ja voor mij, het heeft voor ons helemaal, eigenlijk helemaal niets te maken... met knettering of met kortsluiting. Op, op dat moment... Um, het, het, het gebeurt op twee momenten. En op die momenten... Dat zijn eigenlijk een soort scharnierpunten in de tekst... waarin je zou kunnen zeggen dat we een, een laag dieper afdalen... in haar um, bewustzijn. En haar afgrond ook. En haar afgrond ook. Uh, uh, Zullen we die afgrond eens dus eventjes heel goed neerzetten? We hebben een fix fragment uitgekozen. Ja, Misschien ja. kun jij dat zelf dan even inleiden. Ja, dat kan. Dus Het is eigenlijk wat mij betreft een, een van de belangrijkste passages. Ook voor ons het, denk ik wel het kloppende hart. Of, of, of wat er onder de motorkap van, van al deze poëzie <laughs> zit. de motorkap van de voorstelling. Ja. Uh, liefde, het uh, uh, totale onvermogen van deze vrouw om te accepteren dat de liefde die zij voor iemand voelt niet beantwoord wordt. Een ongelooflijk universeel conflict uh, opgeblazen... tot mythische proporties, hoe ja. kan het ook anders, bij Kane. En, uh, daar gaat deze passage We gaan over. luisteren naar het motorblok. Soms dan uh, draai ik me om... en ik vang jouw geur op en ik kan niet verder... Ik kan verdomme niet verder zonder uiting te geven... aan die verschrikkelijke, zo klote, vreselijk lichamelijke hunkering. Ja, dat klote verlangen dat ik naar jou heb. En ik kan niet geloven dat ik dit voor jou kan voelen en dat jij niks voelt. Voel je niets. En om zes uur ochtends, dan ga ik de deur uit. En ik begin mijn zoektocht naar jou. En als ik gedroomd heb van een straat of een station of een kroeg, dan uh, ga ik erheen. En ik wacht. Op jou. Weet je, ik voel echt dat ik word gemanipuleerd. Ik heb nooit in mijn leven een probleem gehad... anderen te geven wat zij wilden. Maar niemand is ooit in staat geweest dat voor mij te doen. Niemand raakt mij aan. Niemand komt bij mij in de buurt. Maar nu heb jij mij ergens zo verdomd diep geraakt... dat ik het niet kan geloven. En ik kan dat voor jou niet zijn omdat ik je niet kan vinden. Hoe ziet ze eruit? En hoe zal ik weten dat zij het is als ik haar zie? Ze zal sterven. Ze zal sterven. Ze zal verdomme gewoon sterven. Denk je dat het mogelijk is dat iemand in een verkeerd lichaam wordt geboren? Hè? Denk je dat het mogelijk is dat iemand in een verkeerd tijdperk wordt geboren? Krijg de, krijgt de kleren. Krijg de kleren omdat jij mij afweest door er nooit te zijn. Krijg de kleren omdat jij ervoor zorgde dat ik mezelf geen fuck waard vond. Krijg de kleren omdat je verdomme de liefde en het leven uit mij liet wegbloeden. Nou, mijn vader kan de kleren krijgen omdat hij mijn leven voorgoed verpestte. Mijn moeder kan de kleren krijgen omdat ze niet bij hem wegging. Maar bovenal kan God de kleren krijgen omdat hij mij liet houden van iemand die niet bestaat. Krijg de kleren. yes, I'm sorry Ja, u bent terug in Studio de Smet. Bij Kunsthof, bij regisseur Thibaut Delpeu... van 448 Psychosis. Um, het is vreemd genoeg um, toch een opwekkend stuk, dat van Sarah Kane. Ja. Althans, dat idee krijg je aan het eind. Ja, zeker. Um, kijk, uh, je vroeg aan mij helemaal aan het begin... Bedoel, hou, hou je van die vrouw en waarom hou je daarvan? En dat is denk ik omdat... Um, ik, ik ga dan niet hier Sarah Kane zitten ophemelen of weet ik veel wat. Maar wat ik ongelooflijk rijk vind aan haar stukken... is dat ze de durf heeft gehad gebieden, gebieden te verkennen in, uh, uh, in vorm en in taal. Um, zo ver heeft durven gaan uh, om gebieden te verkennen... waar we zelf eigenlijk niet zo snel naartoe zouden gaan. Um, voor iedereen zit er in deze voorstelling echt iets herkenbaars... Um, en uh, zij durft dat zover te extremiseren dat je tijdens het kijken van die voorstelling dat en dat merk je ook echt aan het publiek en aan alle reacties die we krijgen dat je uh, het publiek gaat daar dus in mee nou en in essentie ook, is ja. dat die grote schreeuw om liefde precies ik, waardoor mensen toch dat, zeggen en ook een ander belangrijk aspect eraan is ik bedoel wat maakt het leven waard om geleefd te worden? Er um, gaan heel veel toneelstukken over. Maar ze maakt, verheft het echt tot onderwerp. Punt. Ja. En bespreekt dat. En, en dat maakt het uplifting, omdat het eerlijk is. Ik kreeg een, een, een, een mooie mail binnen, vind ik, van Herman Spinoff. Die schrijft... Uh, um, een van die drie mensen die naar Kunsthof luisteren vandaag. Uh, die vraagt... Waarom vervallen mensen toch steeds weer... in die religieuze notie van scheiding tussen lichaam en geest... of ziel, zoals Delpeu zegt... als niet begrepen wordt hoe een mens kan zijn? Nog een keer? Waarom vervallen mensen toch te telkens in die religieuze notie... van scheiding tussen lichaam en geest... of ziel, mm -hmm. zoals jij het noemt... wanneer niet wordt begrepen hoe een mens kan zijn... Ja, ik. Dat weet ik niet. Uh, ik, ik denk dat het gaat. Voornamelijk. Ik, ik zie er niet zo heel veel religieus aan, eerlijk gezegd. Ik denk is... Los van die vraag, maar die ja. absolute scheiding tussen lichaam en geest impliceert spin-off. Ja. Die is er niet en dat weten we eigenlijk al. Die is helemaal. niet aanwezig. Nou ja, ik denk dat het. Uh... Kijk, dat is, maar hoe je er tegen, dat is maar hoe je er tegenover staat, denk ik. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen die zeggen er, er, is, niets, er is niet iets anders dan lichaam of er is niet iets anders dan ziel. Um, die dingen zijn één en hetzelfde. Um, maar vandaar ook dat hij protesteert tegen het feit dat jij die scheiding lijkt aan te brengen. Ja, ik, ik maak die scheiding aan omdat dat uh, uh, het, het kernprobleem is waar, waar die ik-figuur. Mee zit. Zij ervaart het als gespleten. Ik bedoel, ik, kan, ik zou zelfs nog met hem mee kunnen gaan. En, en een hele avond kunnen discussiëren. en erop uit kunnen komen dat, hij de, dat het niet Over de is. denkfout van het de ja, personage in dit. Nog altijd. Maar dat, bedoel, het, het probleem is reëel. En het probleem wat daar wordt aangesneden. is niet alleen maar een religieuze notie. Um, je, je kunt het ook puur biochemisch bekijken. Er zijn heel veel depressieve of schizofrene mensen. die, die dat zo nou ja. ervaren. en dat heeft met religie niets te maken. Ergens kwam net de quote voorbij: niemand raakt mij aan. Niemand komt bij mij in de buurt. De, er is een periode geweest in jouw, in jouw leven. dat je op een school voor doven en slechthorenden zat. Als <laughs> ja, ik is je, je, je onderzoek echt goed gedaan. Ja, en, en, en toen vroeg ik me af. Uh, is daar een mate van herkenning? Uh, ja, wel. Ja. Maar ik denk wel. Ik bedoel, ik, ik, ik, ik voel wel echt iets voor die tekst. in die zin, omdat. Uh, ik denk dat uh, heel veel mensen die heel lang alleen zijn... Um, ik heb het wel eens meegemaakt met iemand die al heel erg lang alleen was... en die heel veel moeite had om, uh, om zichzelf zomaar bloot te geven... in een mm. gesprek of weet ik veel wat. En ik raakte op een gegeven moment per ongeluk, zomaar gewoon, ja, niets vermoedend... per ongeluk even de schouder van die persoon aan. En die was helemaal ondaan. En toen kwam ik erachter... Ik bedoel, die, die, die was al, ik weet niet hoe lang... had zich altijd zo in gesprekken ja. zo opgesteld... Ja dat hij nooit iemand echt aanraakt of nooit aangeraakt hoefde te worden. Die gaf mensen nooit een hand en zo. Dat maar was, jij deed dat in een onderover. andere beweging. Jij, jij vluchtte in muziek, in, ja. in literatuur, eh, toch? Ja, nou ja, voor, voor mij was het heel... heel uh, ik denk dat mensen... Het, het, het is een soort bekend fenomeen dat mensen uh, gaan doen waar ze uh, uh, het slecht in zijn. Eh? Ik bedoel, als je niet goed kan horen, dan ga je je heel erg op, daarop richten. Uh, voor mij was muziek uh, echt heel belangrijk. Ik ben gelukkig ook op, op, op latere leeftijd over dat gehoorprobleem gewoon heen gegroeid. Um, maar voor mij was het heel erg belangrijk. En ook, uh, ik was sowieso ook wel als, als, als jong kind vrij teruggetrokken. Uh, ik verwacht er niet zo heel veel van de mensen. Uh, nou, volgens uh, mij nog niet. Nee, ik. Als Jawel, ik zo eens ja. naar dat œuvre kijk van je, denk ik, nou, dat het is natuurlijk geen fanfare en kermis. Ja, maar wacht even. Ik bedoel, het, zijn altijd, het zijn altijd de optimisten die dit soort stukken maken. Het zijn niet de pessimisten. Oké. Okay. Nee, absoluut. Nee. Ik, uh, waarom zou ik die stukken anders maken? Wat is er uh, gebeurd dan waardoor je, waardoor je zoveel optimistischer bent geworden dan toen? Oh ja. Um. Ik denk dat ik erachter ben gekomen dat er heel veel andere mensen in het leven zijn... waar je, je ook ze mee bezig zou kunnen houden. En, uh, dat er meer is dan je navel. Ja, absoluut. En, en dat, er, uh, uh, dat er heel veel mensen zijn die je heel veel te geven hebben. Um, maar ik ben er ook achter gekomen. Dat ik, het was voor mij ook... Ik moest ook nog een manier vinden om uit mezelf te treden denk ik Ik denk dat regisseren... Ik ben elke dag echt zielsgelukkig met mijn werk. Je treedt in anderen. Ja, ja ik, ik, uh, ik, ik werk me echt een slag in de ronde. Maar ik, ik word er ongelooflijk blij van. Want ik, ik kan eigenlijk alles... Uh... Maar wat vinden ze daar dan weer thuis van? Uh, als je hebt ontdekt dat er ook zoiets als een ander is... en je bent daar zo actief mee in de weer in je werk... dat je van de weer omstuit... Nooit meer thuis ben. Nou, in ieder geval minder vaak dan, ja, nou dan in ja. het kader van die net ontdekte wijsheid uh, een goed idee zou kunnen zijn. Nou ja, ik heb een relatie met iemand die minstens even druk is, dus, de, dus ik geloof... Heb dat je fijn opgelost? Daar, zeker. En, en Wat die, doet hij of zij? Zij, uh, zij is filmmaakster, Janneke Boeing heet ze. En uh, uh, ze zit momenteel in Ghana, is daar bezig met een, een filmproject uh, uh, rondom straatkinderen uh, in Accra. Dus het is ook goed. Dit is een van de drukste periodes van het, van het jaar weer. En zij zit gewoon prima in Ghana voor dat project. Ja. Af en toe skype je even. Het is echt zo'n <lacht> heel moderne, moderne. relatie. En waar, dus kom terug. Waar, en waar ben je zelf nu mee in de wereld? Wat ik wel interessant vind, is om eventjes uh, vast te stellen... dat je in, in dat... Ja, uh, in, in, in dat inmiddels bijna wegbezuinigde kader bent ontstaan als maker. Ja. Er is die experimenteerruimte ja. waarin jonge talenten konden opbloeien. Halbe Zij Zijlstra, staatssecretaris, heeft gezegd: Nou, uh, dat, dat ga ik in dit geval allemaal niet meer sponsoren. Exit. Kun je even schetsen wat, wat dat voor context is waarin je uh, dat talenten hebt laten Nou ja, wat, wat er gebeurt is dat ik na mijn, uh, na mijn opleiding en regieopleiding in Amsterdam uh, uh, uh, de mogelijkheid kreeg om uh, in een samenwerkingsproject tussen toneelschuurproducties in Haarlem en toneelgroep Amsterdam uh, een aantal uh, uh, voorstellingen te ontwikkelen op weg naar de grote zaal, zoals dat heet. Dus dat is het TA2 uh, toneelschuurtraject. Ja. En uh, dat is een samenwerking dus tussen een productiehuis en een groot gezelschap. En die productiehuizen, laat dat nog even vastgesteld ja. staan, zijn die, die dreigen dus helemaal te verdwijnen. En het is precies daar waar mensen als jij naar voren komen. Ja, er is een ongelooflijk domme, domme notie ontstaan rondom die productiehuizen. Kijk, Zelstra heeft letterlijk gezegd: die productiehuizen zijn overbodig. Want dat is in wezen iets wat het kunstonderwijs zou moeten kunnen doen. Maar het enige wat hij daarin vergeet is dat die productiehuizen lang niet alleen maar voor de maker zijn. Dat het ook gaat over de verbindenis tussen maker en publiek. Uh, ik vind sowieso dat, dat je niet dat, je dat talent moet kunnen rijpen. Uh, maar dat wil niet zeggen. Ik bedoel, dat Th2-traject uh, was wel experimenteerruimte... maar bedoel, er werd wel echt kwaliteit verwacht. En er was ook wel degelijk echt publiek bij betrokken. Nou ja, goed. En, en de recensenten zijn uh, niet oncomplimenteus... om het voorzichtig te zeggen. Uh -huh. uh, Eijn Jansen van de Volkskrant, die heeft uh, Al mijn Zonen, jouw vorige stuk... Uh, een nummer 1 gezet op zijn lijstje van beste voorstellingen. Nee, bij hem voriging. op drie, hè? bij Vincent Kouters op één. Excuses, ja. Ja, ik haal ze inderdaad door ja. elkaar. Uh, nou ja, goed, één of drie. Ja. Rimaalt <laughs> uh, erom, uh, ja. Het, het is hoog en het, en het gaat goed. Uh, ben je er nou? Of, uh, of regisseer je nog steeds te kil en te rationeel... om een criticus te citeren? Haha, wie was het ook alweer? Jij. Heb ik dat over mezelf gezegd? Ja. Nou ah ja, ja ik, vind, uh, ik vind heel veel van mezelf. Ik, ik, uh, ik geloof wel dat dat, uh, dat klopt. Daar heb ik me mee gekampt voor mijn gevoel. Ik denk dat dat killer rationele, dat dat... Um, ik denk dat ik steeds beter weet hoe ik daarmee moet omgaan. Ik geloof dat ik uh, uh, heel rationeel omga met mijn eigen, uh, met mijn eigen emotionaliteit... rondom een, een thema. En ik, ik denk dat ik me steeds beter begin te beseffen... dat ik iemand ben die vorm vorm gebruikt en inzet om emotie uh, uh, naar boven te krijgen. En... Ja, want wat, je, je klinkt verstandig, ja. overwogen ja. Uh, en uh, tegelijkertijd heus wel betrokken daar niet van. Maar het is niet dat je zegt, van, nou hier zit een zich emotioneel uitend mens voor de microfoon. Nee, ja, dat doe ik in mijn voorstellingen. Uh, uh, ik, vind, ik bedoel het niet ja. als een verwijt over. Nee, helemaal het niet. Het is een intrigerende nee. categorie. Daar ja, ja, ja. geen misverstand. Nee, maar zo heb ik het ook echt niet ervaren. Maar gewoon voor mij is het. Ik ervaar het ook echt als zodanig dat ik. Uh, uh, dat een heel, een heel groot gedeelte. En ik ben thuis ook wel iemand anders dan hier. Hè, maar dat een heel groot gedeelte van al mijn vragen en. en, en uh, uh, ik bedoel, alles. Uh, alles is, is in wezen biografisch gedreven wat ik doe. Alleen ik kies ervoor om. Uh, om, om dat niet uh, privé te uiten. Uh, op, het in in het theater? Van, ik, het in de vorm van een onderzoek. Ja, van een, van een voorstelling, maar dan ook nog eens een keer aan de hand van een metafoor. Dus ik bedoel, een toneelstuk is al een metafoor. Um, ik, ik ben niet iemand die op de planken gaat staan uh, en gaat vertellen hoe hij zich voelt of hoe of, of hij denkt over een aantal onderwerpen. Ik doe dat via personages en soms is dat op basis van repertoire en soms is dat niet zo. Uh, veel, de afgelopen jaren veel wel. Nou ja, en dat is uitzonderlijk maar, ja. in een tijd waarin uh, iedereen uh, in zijn uh, uh, composities, in zijn toneelstukken, in zijn romans, in zijn interviews met de benen bij het gaat. Ja, ja klopt. Ja, ik, uh, ja, ik denk dat er, dat er een soort uh, ongelooflijke inflatie uh, daardoor ontstaan is. Um, ik denk dat... Uh, ik maak geen theater om verhalen te vertellen... maar voor mij is het vertellen van een verhaal... hoe abstract het ook is. Want 4Port for the Zagosis is het nogal een abstract verhaal in dit geval. Al mijn zoon is, is een heel sterk verhalend, uh, verhalende voorstelling, bijvoorbeeld. Um, ik, ik kies een verhaal om het publiek langzaam mee te nemen... naar een gebied waar ik het over wil hebben. En ik geloof niet dat ik, dat ik ze, als we dan maar, op dat gebied aanbeland zijn... ga vertellen hoe, hoe ze dat ook, ook moeten maar, ervaren. Maar zelf wil je, uh, ook paradox, eigenlijk nog liever naar film dan naar toneel. Ja. Ja, ik, uh, ja, maar dat komt doordat ik zo, omdat ik zo, vaak, omdat ik zo vaak zo ontzettend teleurgesteld ben. Uh, in toneel. In toneel, ja. Ook in film eigenlijk. Um, maar is het natuurlijk Er om, zit ook heel om, veel bagger tussen. Mij, is er, het misschien omdat ja. je in film, hè? want jij schakelt graag snel, zo heel veel makkelijker nog snel kan schakelen? Ja, natuurlijk. Ik vond het in het begin echt, echt, ik bedoel, ik heb er ook mee. Moeten leren dealen. Ik geloof dat ik theater veel beter, veel beter heb leren begrijpen dan, dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Toen kon ik me echt storen aan het, aan het simpele feit dat de natuurkunde acteurs niet toestaat om in een nanoseconde uh, van links naar rechts op de vloer uh, te ja. verplaatsen. Uh, dus toen heb ik ook gedacht, nou ja, misschien moet je dit gewoon opgeven en moet je, moet je maar film gaan maken. En wat, wat is dit eigenlijk? heb ik uiteindelijk je... de ruimte. Ontdekte als, niet als belemmering, maar als ongelooflijk fantastisch iets wat zich verhoudt tot tijd. En, en, en daar heb je op een knappe manier van gebruik gemaakt. Maar ondertussen werk je, als ik uh, op een juiste manier heb laten influisteren, wel aan, aan een filmscript over een oorlogsfotograaf die terugkeert uit Congo. Ja, klopt. Met Jenneke ook overigens. Echt een auto uh, en, uh, Dat is een script voor One Night Stand-productie, uh, ook van de NTR. Um, ja, uh, uh, dat klopt. En dat is, dat is losjes gebaseerd op. Uh, op de schetsen die ik ooit heb gemaakt voor een toneelstuk, dus, dus er is wel degelijk overlap tussen die dingen. En ik heb uiteindelijk dat toneelstuk uh, nooit verder willen ontwikkelen, omdat het, denk ik, wel een goed toneelstuk aan het worden was. Maar ik had geen zin om het te regisseren. Uh, dus dan dacht ik, nou, ik ga er beter mee ophouden met dat schrijven. Maar en vervolgens hebben we eigenlijk geconcludeerd dat de, de kerngegevens daarvan eigenlijk heel goed waren voor een single play, uh, dus een 50 minuten uh, telefilm. Ja. Uh, Hoe ver ben je? Ver, maar nog niet klaar. We zijn nu uh, richting uh, definitieve treatment, zoals dat heet. Uh, dus dat wil de ruwe zeggen, schets. Uh, ja, uh, ja, zeg maar een scenario zonder dialoog. Ja. Uh, maar dit is een, een film die ook heel erg uh, uh, moet gaan ontstaan. Denk ik, ik Ik heb steeds meer het gevoel dat er uh, een soort heel gespierde dialoogscènes in moeten komen. Daar heb ik ook heel veel zin in. Hey, en je gaat ons nog even iets onthullen. Wij spraken met Ivo van Hoven, met wie je samenwerkt. Hè? Oh ja? Bij de uh, toneelgroep Amsterdam. En... Uh, die zei, ja, hij werkt aan een groot stuk. En hij moet zelf maar vertellen wat het is. Maar wacht even, want dat heeft hij mij niet gezegd. Er staat maar... een productie gepland met de toneelgroep Amsterdam. Oh, en, en ik mag uh... inmiddels gaan vertellen wat het is. Hij mag het zelf onthullen. Oh, nou, dat is, dat is al feestelijk. Dat is leuk, want dat moet ik al heel erg lang inhouden. Um... Oh, wat leuk. Ja, nee, we gaan in, uh, in uh, najaar, in de winter van, uh, uh, uh, van 2012, gaan we... Uh, ga ik samen met Halina Rijn, die, die daar in de titelrol gaat spelen, gaan we Nora doen van Ibsen. Hartstikke leuk. Uh, uh, ook wel vrood, een poppenhuis uh, genoemd, maar beter bekend onder de titel Nora. En uh, ja, dat, dat speelt al een hele tijd. En uh, ja, dat is, dat is gewoon fantastisch. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En dat is ook leuk, want het wordt een soort. Uh, dat wordt en mijn eerste uh, grote zaalvoorstellingen. Dus uh, ik bedenk me nu ineens. Oh my god, dat het Nora is als eerste geworden. Nu gehoord zit gehoord. je eraan vast. <laughs> nu kun je, als het in kunststof is gezegd, man, nou dan hang je. Kan ja, ik je en vertel. het leuke is dat het, dat het de laatste voorstelling is. En eigenlijk weer een, een nieuw soort uh, drieluikje, bedacht ik me laatst. Dat, dat, dit is een, een vrouwenportret. Ja. Um, Hierna staat uh, Freule Julie, uh, een voorstelling die ik in eigen beheer samen met toneelschuurproducties maak. Uh, dus een streamwerk op het programma. En we sluiten af met uh, hopelijk een uh, ja, spetterende Nora. en Ik heb ontzettend veel zin om met Halina te nou ja. kijken. Zij wilden dat ook heel graag. Uh, ja. Vind je het nog leuk om even te horen wat Ivo van Hoven van je vindt? Vertel dat mijn collega Jeroen Stout. Hij noemde je een tovenaarsleerling. <laughs> ja, dat is uh, leuk. Toepasselijk? Ja, ik... Uh... Uh, ik, denk... <laughs> ik hoor je voor het eerst. Een denk... lange monologen hoor ik jij verzoeken. zoeken. Ja, ik denk van wel. Ja, ik, ik, uh, ik aanvaard het als compliment. Ik weet wie het zegt. Ja. Ja. Hij is een van de belangrijkste regisseurs van de toekomst. Daar ben ik van overtuigd. En dan ook voor die grote zaal. Nou, ja. Take That Is a compliment, zoals ja. dat uh, heet in goed uh, Nederlands. En hey, je eerstvolgende stuk, wat gaat er nog komen? Uh, nou, Al Mijn Zonen gaat uh, op het theaterfestival gespeeld worden: in uh, 4 en 5 september in Amsterdam. Ja, Stad Schouwburg. Um, en uh, daarna speelt de uh, psychosis in het uh, najaar... ook in uh, Haarlem en Utrecht. Um, en daarna beginnen we uh, repetities aan Freule Julie. En dat gaat uh, uh, de winter tot, uh, geloof ik, de tweede week januari... op tournee door de zalen. En ondertussen is er dus die samenwerking met die uh, met van Over... van wie je een soort van assistent bent. Hè? Drukt zo iemand nou ook op je? Nou, Zo'n gigant. Ik, ben, ik, heb hem, ik heb hem vaak geassisteerd inmiddels. Okay. Uh, hebben, we, hebben we gezegd daar, daar, uh, dat we daarmee gaan stoppen? Uh, of tenminste, dat heb ik gezegd. En. Uh, <lacht> en maar hij heeft we, gezegd: ga jij dan maar naar de ja. grote zaal? Bewijs het dan zelf. Nee, nee, nee, nee. nee vorige, vorige zomer hebben we voor het eerst uh, ook in een andere constellatie samengewerkt in New York. Hij ja. maakte af en toe voorstellingen voor de New York Theater Workshop. Uh, daar hebben we Little Foxes gedaan en daar heb ik dramaturgie en geluidsontwerp gedaan. En dat ga ik nu ook weer doen. En de vraag is, druk zo'n gigant op je? Uh, nee, uh, in het begin wel. Omdat je continu uh, uh, in één adem genoemd wordt, inderdaad, als uh, adept. Of, uh, nou ja, goed, wordt word, uh, naar model van Hoven gevormd en dat soort mm. dingen. Dat heb ik heel vervelend gevonden ja. in het begin. Maar uh, dat is er nu af. Je ziet het niet meer, uh, je ziet het niet meer recensies voorkomen. Je uh, bent je eigen man. Ja, ook, ook, uh, ook, ook het gedoe over talentontwikkeling. Daar, daar stond al het eerste de helft van het artikel over vol. En dan ook nog iets over de voorstelling. Dat is ook allemaal voorbij nu. Dus dat is heel fijn. En tussen Ivo en mij heeft dat nooit gespeeld. Nooit, ever. Uh, uh, ik denk dat we inmiddels... Uh, er is dus heel veel vertrouwen onderling. We vragen elkaar continu om Maar als hij nou, dus, nou zou zeggen... De... Maar als hij nou zou zeggen, ja, die Nora van jou... waarmee je naar de grote zaal gaat, dat enorme stuk van Ibsen... daar gaat het niet de goede kant mee op. Ga je dan toch gewoon oh, door? Wanneer zou je dat dan moeten zeggen? Tussen... Nou, hij komt tussendoor even kijken. Dat is een uh, uh, halverwege het proces. En hij zegt, nee joh, Thibaut, dat gaat niet goed. Nou, nee, nee, zo, zo, zo is hij niet... Zo is hij niet, dat heeft hij eigenlijk nooit gedaan. Kijk, hij is bij, um, bij die TH2-voorstellingen die we gemaakt hebben... Is hij, uh, dan komt hij in de montageperiode naar een doorloop kijken. Okay. Of, soms, uh, of soms in de studio. Hij is mild. Dan, hij is zegt mild. Hij, nou, dan zegt hij wat dingen en ik luister, maar hij keurt niet af. En dan doe jij uh, je eigen dingen. Uh, vertel ons, wat ja. komt er op de tegel heel kort? We hebben nog maar een half minuutje. Eh... Uh, wat komt er op ik de tegel? Ik ja, vertel ondertussen even dat we na achter twee dingen hebben. Dan is uh, daar Bas Eenoorn over de zware tijd als burgemeester... na de schietpartij in Alphen aan de Rijn. Ja? Ik, ik, zet zet op de, ik zet op de tegel voel je niets uit, uitroepteken als citaat uit Sarah Kane. Ik denk dat dat het belangrijkste is niets? wat ik altijd wil. Ja. Voel je dan niets als en, en met, vraag aan het publiek. En, en met een groot vraagteken. Ja. Okay. Wij nemen dit ter harte en stellen onszelf die vraag vanavond. Dag, Thibaut Delpeu. Dank meneer Delpeut, dit was aflevering 2310. Morgen ontvangen wij filmmaakster Ariona van der Horst. Tot dan. Radio 1. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Elke dag.